Voor spoedige start. Buiten met het nws journaal De Europese Unie heeft afstand genomen van de Turkse politieactie vandaag tegen mediabedrijven die banden hebben met de oppositie. Deze operatie gaat in tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen, schrijft de commissaris die de uitbreidingsonderhandelingen met Turkije leidt. De Turkse politie heeft vanochtend 23 journalisten aangehouden en een voormalige politiechef. Aanhangers van de geestelijke Gülen. Dat is de rivaal van president Erdogan. Zo'n 15.000 mensen hebben in Keulen gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat. Dat was volgens de organisatie het antwoord op de rellen van 26 oktober. Toen liep een betoging van hooligans en rechtsextremisten tegen de islam in Keulen uit de hand. Met de tegenbetoging vandaag liep ook de burgemeester mee. Het Britse lagerhuis gaat bij de Amerikaanse regering informatie opvragen... over de Britse medewerking aan de verhoren van terreurverdachten door de CIA... In de samenvatting van een rapport van de Amerikaanse Senaat staat dat de CIA terreurverdachten martelde. Op verzoek van Britse inlichtingendiensten zijn passages waarin Britten voorkomen verwijderd. De Lagerhuiscommissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten wil nu het hele rapport zien. Op aangifteformulieren moet standaard de mogelijkheid komen om moslimhaat aan te vinken. Dat heeft Tweede Kamerlid van de PvdA Ahmed Marcouch gezegd in Reporter Radio. Er is al een vakje antisemitisch incident... Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de moskeeën in Nederland wel eens doelwit is geweest van agressie. Aangifte daarvan wordt nu nog geregistreerd als vernieling of bekladding. Voor het eerst in twintig jaar is er in de Verenigde Staten een meerderheid voor het bezit van wapens, blijkt uit een onderzoek. Ruim vijftig procent van de ondervraagden vindt nu dat de Amerikanen zichzelf met vuurwapens mogen beschermen. En dat de overheid het wapenbezit niet aan banden mag leggen. Het weer vannacht regen, minimaal rond de 4 graden. Morgen nog een enkele bui. En smiddags ook zo het zon. Het wordt dan rond de 7 graden. Dit was het televisioen. Zandvoort beleeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Zie Dit is kerst. Met ZFM Met nu, met nu. de nacht.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 Changes beyond my grasp Things I'm sinking in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 just wanna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 Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een...